Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Boodschappenbezorger Picnic zegt dat ze aan de slag gaan met kritiek van de arbeidsinspectie. Eerder vandaag kwam naar buiten dat bezorgers van supermarkten ongezond en onveilig werk moeten doen. Dat had de inspectie gezien tijdens controles. De supermarkten kregen allemaal een waarschuwing. Picnic reageert nu als eerste en belooft er iets aan te doen... Als er niks veranderd is, krijgen ze boetes. Reddingsmedewerkers van het Rode Kruis zijn beschoten tijdens een reddingsactie. Dat zegt de hulporganisatie zelf. Het gebeurde toen ze bootmigranten van zee afhaalden. De Libische kustwacht zou hebben geschoten en expres golven hebben gemaakt. Dat zorgde ervoor dat mensen hele harde klappen kregen... omdat ze op die boten zaten en die golven natuurlijk moesten verwerken. Ook een van de crewleden eh, raakte daarbij gewond aan zijn, aan zijn rug. En voor het Rode Kruis is dit volstrekt onacceptabel... Hulp moeten veilig hun werk kunnen doen en uh, ja, deze situatie had nooit mogen gebeuren. De kustwacht van Libië heeft nog niet gereageerd. Microsoft mag verder gaan met de overname van gamebedrijf Activision Blizzard. De toezichthouder in de VS was bang dat er oneerlijke concurrentie kwam als die twee bedrijven samen zouden gaan, maar de rechter heeft nu groen licht gegeven. Activision Blizzard kun je kennen van World of Warcraft, Call of Duty en Candy Crush. En heb je ook geen ruimte meer in je huis voor je koffer als je die hebt uitgepakt na de vakantie? Twee studenten uit Amsterdam moesten iedere keer zo passen en meten in hun kleine studentenkamertje om die koffers kwijt te kunnen, dat ze nu een kofferverhuurbedrijf zijn begonnen. Dat jij um, veel gemakkelijker een koffer kunt regelen, maakt niet uit welk formaat. Want als ik, als ik een consument ben, zou ik als ik veel reis bijvoorbeeld vier verschillende formaten koffers moeten hebben. Voor elke gelegenheid een andere koffer. Ja, vooralsnog leveren de studenten alleen lege koffers af, maar ze denken er ook over na om compleet ingepakte bagage af te geven. Het weer meer bewolking in de loop van de nacht. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar later is er wat meer zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Zin in Zandvoort in Zoonvoort. is zin in ZFM. Web nu tussen App en Vloed. Ja, welkom terug, luisteraars bij tussen App en Vloed. Ja, ik hoorde net uh, iets over een rechtszaak uh, in het nieuws en zo. Ik heb laatst ook een hele rechtszaak op mijn broek gehad. En ik had ruzie met een politieagent in mijn stoplicht. Maar uiteindelijk heeft de rechter... ja, hoe kan het ook anders... groen licht gegeven, luisteraars. Ja, ik draai hem bijna elke uitzending van The Step Justin Hayward. In dit geval samen met Mike Bett. En het nummer heet Forever Autumn. Justin Hayward samen met uh, Mike Bad uh, En het orkest wat we hoorden was de London Philharmonic Orchestra. Ja, fantastisch. Uh, de moeite waard om uh, elke Apple wel een nummertje van te draaien. We'll Stairway to Heaven is ook zo'n mooie uitvoering... van uh, het koppel Mike Bad en uh, Justin Hayward van de Moody Blues. Ja, wat, uh, wat heb ik nog meer voor u in petto? Oh ja, natuurlijk. Uh, uh, onze vriend... Your baby doesn't Roy Albison, yeah, he does. Anymore. Golden days before the end, whisper secrets to the wind. meer aan toevoegen, luisteraars. Het is helaas dat is zo... Ja. Roy Orbison, want had hij toch een prachtige stem, ook die man. En, uh, ja, jammer dat hij niet meer onder ons is. Maar gelukkig uh, zijn er een hoop cd's van Roy Orbison. En uh, dat hele repertoire kunt u uh, op uw gemak, als u nog een cd-speler hebt, want tegenwoordig heeft iedereen Spotify. Ja, als hij naar nou luisteren enzovoort. Ja, dan uh, maar dan kan je ook Roy Orbison opzoeken. Er staat ook een hele repertoire. Kun je daar op terugvinden. De Shadows, die uh, vroeger dus Cliff Richard begeleiden konden ook heel aardig zingen. En het gebeurde in de jaren zestig al. De zong is over Marianne. Ann. How fast they'll fly But next time I see Marianne All my songs say. No way to tell her what it means to me to see her face again in the sun. Shadows, Mary Ann. Ja, uh, ik had het net over Dan Vogelberg en Rob de Nijs, die uh, bij hun zolderraampje zaten te janken om de regen. Nou, uh, James Taylor en Art Carfunkel die kwamen elkaar tegen. Ook al Janke in de regen, niet? Uh, een janker is allemaal vanavond, hè? Ja. Broken heart is hurting me I've got my pride and I know how to hide all the sorrow I still love you so, though the heartaches remain, I'll live by crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory. See you never see someday Regen. Mensen, houden toch op. Houd toch op. Beetje je, vrolijk hoor. Pak je meisje op de bank dan krijg je een heel andere situatie. Ja, ik ben, daar hoor je mij. Ja, ik hoor het heel luid en duidelijk. De luisteraars ja. ook, dus je moet een beetje uitkijken wat je zegt nou natuurlijk. Ja, maar een beetje uitkijken wat ik zeg. Nou ja, ik, ik wil eventjes, uh, eventjes zeggen, uh, ik zit op mijn werk natuurlijk, ik ben keihard bezig, uh, druk en zo. Samen. Oh, werk jij ook af en toe? Werk, werk jij af en toe? Dat is het, niet ja, dat? ik ben de, de enige bij ZFM die uh, rond deze tijd werkt. De rest hebben een normale baan. Ja. Ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar uh, even terugkomen op dat nummer, dat Franstalige uh, Frans nummer. Een mooi nummer trouwens. Ja, welk, uh, de, de, dat nummertje wat gemaakt de stem, wordt. Een Monopleu hè. Dat meisje met die, uh, met die heese stem. Oh, dit nee, was even, was die man. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Maar uh, ja. ik heb uh, inderdaad gedaan wat jij zei. Ik uh, ben bij de meisje op de bank gaan zitten. En, ja. Uh, en, en ik heb een knal voor mijn koop gekregen, joh. Vertel, wat er gebeurde er? Ze zegt, ik ben je meisje niet. Ah, dus je ja bent doet... en nu dan ja. Ja, dat, ja dat ja dat wordt een uh, proces verbaal wordt dat nou ja een non verbaal eigenlijk want <laughs> ik heb nu een, een bek als een kameel ja. weet je wie je moet bellen weet je wie moet ja? bellen Marco Postato. <laughs> waarom nou ja die heeft ervaringen met ja dat is ook wel bijzonder met, met met de rechtszaken en zo ja. <laughs> Ja, maar mooi dat ik even een uitzending kan. Dan kan ik je mooi complimenteren met het feit dat, uh, dat je weer helemaal ouderwets terug bent. En uh, dat het weer, uh, ja, het is iets wat het is, hè? Nou, dat vind ik heel uh, lief om te horen. Ik, vind, ik heb, het, ja, net, nou, ik heb ja. het net al over ja. empathie gehad. Nou, jongen, jij hebt het helemaal. Wie? Empathie. Empathie, empathie. oosmiddel. Ja, dat gaat goed met de familie-empathie. Empathie, empathie ja. Ja, ja, ja. ja? Ja, ja, ja. Nee, maar belangrijk in het leven, hè? dat je goed voor elkaar bent en lief voor elkaar bent. En ook een, uh, ja. Blijkbaar waardering maakt daar deel van uit. Ja, ja nou dat vind, ik, uh, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje. Ja. dat moet we moet eens een keer een over gaan maken, ja. denk ik. Ja, maar we moeten ook weer met de boys verder. Hè? Dat is, wanneer is dat? Ook weer? 11 april? Uh, nee, 11 augustus. augustus ja, tjoe, wat een eind weg. Hè? Ja, en, we hebben, en ik heb uh, wel weer nieuws, want wij hebben er een luisteraar bij. Oh, eentje maar. Ja, nee, uh, dat is Mo. <laughs> en uh, Mo die luistert met uh, de hele familie, de hele Marokkaanse gemeenschap. Ja, ja. In Amsterdam luisteren ze allemaal mee. ja. Het was gewoon uit als je de studio hebt. <laughs> In mijn nee. hoofddoekje omzek. Nee, dat hoeft niet. Oh, nou, Dan kan ik hier vanavond wel gebruiken, want uh, ik heb jouw tip opgevolgd. Van die, van okay. die, van die, van die uh, airco en zo. Dat ja, helpt, hè? Ja, ja, het helpt wel, maar dat ding staat dan... Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar staat vol... Nou, ik heb, ik heb dat klepje eerst verkeerd staan tijdens onze uitzending. Stond hij te laag. En uh, na een half uur stond ik daar met sneeuwballen. Ah, ja, ik heb hier ook al een sneeuwpop staan in de studio inmiddels. ook. <laughs> Als je het nog lager zet, dan krijg je winterteen. Dus ja, dat ja, ja, ja. <laughs> doe dat maar niet. Hey, kan ik straks nog wat moois voor je draaien? Uh, wat heb je klaar, Ja, je, je, moet, je, je moet gewoon wat roepen. Hè. Dan draai ik eerst een ander liedje, dan zoek ik het gewoon voor je op. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja. Hey, uh, doe maar Eva Cassidy. die. Eva Cassidy. En, en welke dan? Songer? Fields, Fields of Cold. Fields of Cold? Ja. Oh, jij bent uh, ook fan van Sting dan toch? Hè? Nee, van Sting absoluut niet. Van Fields of Colts van de Haag vind ik toch wel... Uh, ja, ja, het steekt er wel bovenuit, hè? Maar er komt Sting, uh, die was van de politie en ik heb me zoveel met de politie. Ja, joh, ja, ja. Nou, ja. Ik, je krijg, jij krijgt van de rechtbank altijd groen licht. Ik krijg altijd groen licht. Jij krijgt altijd groen licht. Bij elk stoplicht. Hey Wim, dank voor het bellen. Ja, is... uh, leuk uh, even in de uitzending te, uh, gesproken nou, te hebben. even bij me komen weer. Ja. Uh, ja, en ook uh, dank uh, namens alle luisteraars natuurlijk. Want ja, die, die dat kop... is goed. En de groeten van Mo, hoor ik dat. E heb je nog raad voor de, voor de luisteraars voor de, voor de zomervakantie? Dat je zegt, van nou, uh, neem dat even mee? Ja, dat kan ik wel. Me... Haal niet in, blijf rechts rijden. <laughs> Sorry. Ik, zal het ook aan ik, zal het, ik geef het ook aan Mandy door. Vind je het goed? Ja, Mandy, ook voor jou. Ja, Barry mandy Lo. Goed zo. Hoi, hoi. Hoi. Menilo was dat met Mandy en voor Willem Boer: een prachtig werkje natuurlijk van Eva die De Velden van Goud. Nou, zoals zij dat zingt, inderdaad, onovertroffen. We kennen het natuurlijk ook van Sting, maar Eva Kessedy, ja, ik ben het 100% met Willem eens. Prachtig. Goed. Goed sun in his jealous sky when we walked in fields of gold stemgeluid van Eva Cassidy. Mevrouw vrouw die eigenlijk na overlijden. want ze overleed aan een melanoom... een uitzaaiing van... Ja, die nare ziekte kanker. Uh, maar werd pas beroemd eigenlijk... Uh, over de hele wereld... Uh, na, nadat ze was overleden. Omdat men toen ontdekte wat een prachtig repertoire... zij uh, op uh, de geluidsdragers uh, heeft gezet. Waaronder dus dit prachtige nummer Fields of Cold... wat ik speciaal voor mijn collega... en vriend Willem draaide. Aubrey... Voor Gerrie Rutte. Ja, meestal luisteren ze niet, want ze vergeten het altijd. GERrie, hoe kan je mij nou toch vergeten, meisje? En Albury was En niet zo heel erg. To blame for a love that wouldn't bloom, for the hearts that never played in tune, like a lovely melody that everyone can sing.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 It never made a sound Maybe I was absent or was listening too fast Catching all the words but then the meaning going past But God, I missed the girl And I'd go a thousand times around the world Just to be Closer to her than to me And Aubrey was her name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 Ja, Albury speciaal voor Gerry Rutte. Gerry, als je geluisterd hebt, dan heb je marzel. En als je niet geluisterd hebt, dan heb je gewoon pech. <laughs> Zo zit het gewoon. Ja, we gaan eventjes naar uh, Neil. En uh, Neil blijft Forever Young. En, en het is oogsttijd. Dus dan uh, heb je kans dat ik Harvest even voor u draai. Neil Young. There's Neil Young. Ja, luisteraars, ongeveer een week geleden overleed uh, Ruud Bos. De componist van het liedje Telkens Weer van uh, Willeke Alberti. Maar uh, Ruud Bos heeft uh, een hele prachtige muziek gecomponeerd. Ook voor de Efteling onder andere. Voor de Droomvlucht en voor de Fata Morgana. En uh, nou ja, allerlei attracties op de Efteling. Maar dat Telkens Weer is toch wel een van de liedjes die mij uh, enorm aanspreekt... En uh, we vinden het jammer met z'n allen. Uh, hij is 87 geworden, dus wel een uh, hele respectabele leeftijd. Maar Ruud Bos, hij is niet meer. Maar de liedjes die hij gemaakt heeft, die blijven. Waaronder telkens weer. Hier is Willeke Albertie. Telkens weer.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 Nooit geneest blijft er die pijn bestaan om wat is geweest. Maar telkens weer denk ik: er komt er een waar ik alleen. be Robin en Maurice Gibb. Berg is alleen nog over, maar hier waren ze nog met Snokkie. Too much heaven. Ja, ik ben een fan van hoor, de BGS. Too much heaven. We gaan even terug naar mijn jeugdluisteraars... de jaren 50. Jules de Korte. Daar heb ik het niet over. Ik zou wel eens willen weten. Nu willen we thuis waarschijnlijk ook van alles weten. Maar ik ga niet alles verklappen. Maar wel alles over het feest wat nooit werd gevierd. Hoewel hij aan de stad het land had, bewoonde hij een fluttig fletje. in het drukke hart van Hollands Randstad, terwille van een vaste baan. Een raam waardoor hij op de kerk keek, zijn altijd eendere sigaretje. De 45 uurse werkweek gaven hem grond om op te staan. Hij had een vrouw en een tv. Die vielen allebei nog wel eens tegen, die vielen allebei nog wel eens meer. En zomers was er dan de regen en met de rest was hij best tevreden. Omdat er op zijn balkon geen wild zat Verschafte hij zichzelf de beelden Van twee parkietjes en een schildpad Dat stelde verder niet veel voor Een tafel en een paar fotuitjes Een orgel waar hij nooit op speelde Het was allemaal niet veel beschuitjes maar kon er toch nog wel mee door. Geen echt plezier, geen echt chagrijn, geen echte vrede en geen echte ruzie, en heel het leven aan een vaste lijn. En s winters was er de illusie van het zou nou wel gauw wat warmer zijn. Een man die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las, die elke droom het bos instuurde tot hij geen enkele droom meer had. Passief in elke situatie, net levend of hij een soort plant was, zijn dorst en honger naar sensatie, die stilde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten. Dat viel niet tegen en dat viel niet mee. En toen de maat was volgemeten, is hij gestorven op de wc. Dat mag gebeuren dat je sterft op de wc, luisteraars. Ja, het is wel een snelle dood, natuurlijk. Hè? Dus uh, poepje laat en dood. <laughs> Zo kan het gaan. Nee, alle gekheid op een stokje. Prachtig nummer, mooi orkest er ook achter. Uh, zeker voor die tijd, Gilles uh, de Korte. En uh, we kennen hem natuurlijk van. Uh, ik zou wel eens willen weten, ik zou wel eens willen weten waarom zijn de bergen zo hoog enzovoort. Ja, ja moet u mij niet horen zingen, want dan, uh, dan komt u nooit meer overheen. Maar uh, hij, een uh, de Korte zong, dat wel heel mooi. Uh, vanmorgen, luisteraars, het is echt waar, vloog ze nog. Robert Long, Simone Kleinsma, Martine en Bijl en Robert Paul. Vloog ze nog Zo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 die zachte viertjes stuk geschoten Van morgen vloog snauw wat moet dat heerlijk zijn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 Simone Krijsma, Martine Bijl, vanmorgen verloopt ze nog. Ik ga eruit, luisteraars, met de, de Beatles, Norwegian Hood. Dank voor het luisteren allemaal, dit was Tussen App en Vloed. En ik moet er nog even bij vertellen, luisteraars... dat de komende 14 dagen is de vakantie, dus dan ben ik er niet, helaas. Maar over twee weken, uh, over drie weken dan weer wel... allemaal. Ik zei het net al: twee dinsdagen ben ik er niet en de derde dinsdag ben ik er weer wel. Ik hoop dat u dan allemaal weer luistert. Dank u wel voor het luisteren. Goedenacht allemaal en uh, tot de volgende keer. Hoi hoi. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.